Ik heb een fout gemaakt en het doet jou nog steeds pijn Waar ben ik toch mee bezig, we er samen moeten zijn Altijd veel gelachen, maar het is jou wel vergaan Je bent gestopt met dromen door wat ik jou heb aangedaan Ik kan je niet langer maar de mens kan zich verheffen.